Productiebedrijven en maatschappelijke organisaties zien weinig in het plan om zelf programma's te gaan maken voor de publieke omroep. Staatssecretaris Dekker praat maandag in de Kamer over zijn plan om het omroepbestel open te breken door externe partijen toe te laten. Maar uit een onderzoek van Trouw blijkt dat bijvoorbeeld het Wereld Natuurfonds zichzelf niet geschikt vindt om tv-programma's te maken. Productiebedrijven zijn ook nog niet al te enthousiast. Ze durven omroepen niet te passeren zolang die belangrijke klanten voor ze zijn.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 zeggen, goedemorgen Zandvoort. Rob Petersen en ik, Irene ja, die, die Ja, gaat Wij zitten in het ontzettend gezellige hotel Hoogland, waar wij vandaag uiteraard weer van uitzenden. Vandaag is de grote kleine Thomas, ja ik blijf het zeggen hoor, heel vervelend is dat. Thomas de jongere doet techniek samen met een andere jonge man, wiens namelijk...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 En door iemand heel toevallig van de Anne Frank Stichting. En toen ontdekten ze eigenlijk allemaal brieven en foto's van die Frits Pfeffer. Charlotte heeft jarenlang uh, tegen Miep Gies en Otto Frank eigenlijk tegen dat haar onwaarheden in het uh, dagboek stonden over haar man. Uh, haar man was helemaal niet zo. Want Charlotte uh, was katholiek en uh, Frits Pfeffer was een, een Jood.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 Ja mooi, dat is, een, uh, dat is een bijzonder toneelstuk in ieder geval. Ja. Je... En, en ik heb er vier, vier jaar over uh, geschreven en vier jaar lang heb ik dan uiteindelijk uh, nou, vier jaar kreeg ik dan toestemming van, uit Zwitserland, van Basel, Van de frank stichting internationaal, dat we het stuk educatief op uh, mocht voeren. voeren. Ja, ja want dat is natuurlijk allemaal, ja, dat is ja, allemaal. Nanda van Zee, die is in het voorjaar overleden, die was uh, de historicus, historica, en die heeft al iets, uh, een boek gemaakt over het uh, de dagboek of het nalatenschap.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 ja het is, het is natuurlijk als je in een aantal vierkante meters zit. Ja. Hè, om even in de hedendaagse tijd te spreken. Zonder iPad, zonder ja. telefoon, zonder televisie. Helemaal niets eigenlijk. Ja. Dan, dan, als je dat een week zou doen. Ja. Dan denk ik dat jongeren van nu helemaal Het is gebeurd ook. He, dat oh, hebben ja. ze gedaan. Ja, ja, en ja en maar ja. dat is dus heel zwaar. En waarom dan Frits bij Anne op de kamertje moest zitten. Dan kon gewoon, Anne was nog jong. En Margot was ouder. Dus...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 Ja. 8 uur, dan is om half 8 de inloop. En oh, ja. dan wordt de koffie geschonken. Ah, prima. Thee, en, uh, in de pauze oh, nee. een drankje. Ook thee. Ja. Ook ja. Heel veel voetstukken. Maar met, uh, Sinterklaas komt eraan. Sinterklaas is ook ja. Ja. Uh, ja. Maar dat heb je natuurlijk met Fred. Als je even met Fred staat te praten, ja. dan komt de er een ja. worm. Ja. Ja. En ik had het over Sinterklaas. we vorig jaar Sinterklaasfeest Dat de burgemeester verhalen heeft voorgelezen.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 tot vier. vier. Hetzelijk leuk. De toegang is gratis. De toegang. De toegang is gewoon is kinderen gratis. die zin hebben om en te komen. Mijn moeder die... doet het gratis. Yes. Dus ja, het, ja, kan ja, gewoon, ja. het is gewoon echt nee, leuk. En Job, die is dan. Uh... De, die is dan weg en hij, hij is, ook de, de kleermaker is ook de kleermaker van Sinterklaas. Hij ah. heeft een mooie baret gemaakt. En dan hoopt hij maar dat ja. hij op tijd terugkomt. Om, is Hoe komen jullie aan de materiaal? Hè? Want ik bedoel, als alles gratis is, dan, dat moet toch ergens vandaan komen? Hij neemt zijn hele op mee en wij. Ik, doen ik, dat uh, met Job de Doek, uh, is ook een voorstelling Anderhalf jaar geleden is ook gemaakt voor de Kinderboekenweek, feest. En ik heb tot, uh, in het seizoen kan je het veranderen in kleuren. En nu hebben we het ook heel veel erg met de kleuren, Pieter. Maar dat, dat komt er niet voor. Maar welke kinderen kleuren laten bekennen. Wat, wat, welke kleur je bij je past. Precies. Het maakt niet uit wat voor, wie, wat voor kleur nee, je ja, bent. Iedereen uniek. heeft zijn eigen kleur. Bij, ja. Heel goed, uniek. Ja. En daar gaat het om. Nou. Heel bijzonder. Ja. Leuk voor de kinderen. Ja, Gratis op woensdagmiddag. Dus ja, ja, het is prachtig. Ja. Uh, december.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 En dat is uh, Het heet het meisje met de uh, zwavelstokjes. Het is uh, gebaseerd op het uh, sprookje. Maar het komt ineens, zwavelstokjes komt ook ineens in Scroots terecht. Ah, oh, okay. Maar uh, de zwavelstokjes komen ook ineens terecht in een zandvoort met de vlag van Nederland-Zweden. Omdat we ook 400 jaar uh, Nederland-Zweden hebben. Uh, dus, uh, dus die raakt een hele verwarring. En dan heb ik de, de Slapstick of de Scroots het verhaal.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 Andersom wordt het dan weer dat de geesten terugkomen. Ja, we kunnen beter maar één slechterik al, al, het hebben. Het wordt allemaal eigenlijk uit de diverse sprookjes. Ja, diverse ja, sprookjes, ja, sprookjes ja, komen, ervoor, ja. komen erop. Ja. En, uh, en prachtige sloetskleding hebben we aan. Het is echt een, ja, een nou, ja, om te komen. Wat, wat, wat gaan er leuke dingen komen allemaal. Je ziet dat het museum ja. allemaal kan bestand wordt. Het museum het is moet gewoon blijven. Ik heb dat van de week ook aangegeven. Dat er echt het laatste jaar een opwaardering heeft plaatsgevonden.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 ik heb nooit geweten dat hier zo'n museum zit. Ja, ja, en ik denk ik, het is nog een hele lange weg te gaan... Ja. om iedereen ook te, ja, te ja, realiseren. Dan kunnen we voldoen ja. aan die meer betaalde ja, to ja, wij, uh, toeschouwers... Die, die, die men eist inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, dus we gaan uh, uit het museum. Ik bedoel, het kost niet veel. Goh, ja. En uh, snuif de cultuur en, uh, en, en alles wat er allemaal gezegd is... over Zandvoort of dit, laat het toch achter. Ja, ja. Ja. Kijk het. naar de toekomst. Ja. Ja. Ja. Want dit hebben we ook wel in het kerststuk... ook gewoon, weet je wel, de programma...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 Nee, maar waarom zou je de dus plek die er nu is... Er zijn twee verschillende zaken... die absoluut nee. niets met elkaar te maken hebben. Ik denk hebben. dat je dat ook even moet scheiden. Want dat, dat is wat is er Toekomstmuziek van iemand anders. Ja. Ja. En ja. We, we kijken nu naar de huidige ja. situatie. Ja. En je ja. moet gewoon respect hebben... voor het geven dat iemand anoniem wil blijven. En als ik hoor... die geruchtenmachine... die ja. in de krant... als je in het museum loopt... je wordt er echt helemaal... ik word daar ja, helemaal naar van. Ja. Ja. En dan denk ik bij mezelf... dat moet je respecteren... En je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 Eigenlijk ja. gewoon helemaal... En in het tuintje heb je een prachtig twee mooie schuren nog staan. Het museum <laughs> oh, Ja, dat ja, denk ik... We mogelijkheden genoeg. Wij moeten ja, kappen. Ja, ja. Want anders dan... Stoppen. Maar heel erg bedankt. Gedaan. Gedaan. Ja. Ja. Ja. Ja. Tot gauw en het, weer. het kost 10 euro ja. voor het toneelstuk. Voor het toneelstuk, voor het toneelstuk, toneelstuk, toneelstuk koffie en een, en een drankje gratis. Oh, oh, en ook waar het 28 november om 8 uur s'avonds. Precies. gaan luisteren naar de Hulphipanima. Ja Yeah.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 Dankjewel. Jij bent de man namens de IJsbaan, hè? Nou ja, niet alleen, hè? Nee, ook nee, niet alleen, uh, alleen, like, Leo maar. zit naast me voor ja, de, voor de is luisteraar. Ja, Die ja, ja. heeft een dubbele bed op vanochtend, dus dat gaat goed. Oh ja. <laughs>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 Samen met heel veel ondernemers. En dat is uitgegroeid tot wat het nu is. En ik ben het tweede jaar vrijwilliger geweest. Ik vond dat zo leuk. En voordat je het weet ben je voorzitter. Ja. En dat is nu alweer voor het derde jaar. Ja. En we bestaan dit jaar alweer vijf jaar. Het is de hopen trouwens dat het wel gaat vriezen. Hè? Want dat is absoluut de hopen. Daar zal Leo wel een beetje koste, wat <laughs> op dat niet gaan zo vertellen. Is. Ja absoluut. Dat heeft ons vorig jaar zelfs gekost. Dat we een anderhalf dag tot twee dagen dicht zijn geweest. Vanwege de regen. Ja. Heel veel geld heeft het gekost om het ijs, het ijs te laten ja. zijn wat het moet zijn om uh, ervan gebruik te kunnen maken. Ja, nou, want je bent heel erg afhankelijk van wat de buitentemperatuur. is. Ja, absoluut. En voor het sfeertje is het natuurlijk leuk. Kijk, we vinden het natuurlijk allemaal leuk als het een beetje lekker warm is. Dat uh, het t-shirtje weer aan. Maar voor zo'n ijsbaan dan moet je voor gewoon... Voor mij mag uh, het gesneeuwen. Ja, vind ja. ik ook. Daar ja, ben ik helemaal met zeef, je eens. Nou, een voor mij wel. Het zo mooi hè. <laughs> <met> de ijsbaan. <laughs> ja, het is wel op werk. Ja, absoluut. Nee, Maar een beetje ja. een beetje goede kou. Als het, als het vriest, dan is het vaak ook mooi weer. Hè? Want Precies. Ik, dat heb ik ook wel gehad. Ja. Dat, het, dat het vriest en dan is het, nou ja, helder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 Althans, het moet ze nog gaan worden hier in Nederland, want ja, in Duitsland Oostenrijk het en Duitsland is ze heel erg Dus Dat dus uh, die dame die uh, bij de ondernemers uh, ondernemersavond ja, ja. was? Klopt, klopt. Ja, en wat ik beslist moest, uh, moest noemen, dat is onze website www.ijsbaanzandvoort.nl, daar kan je alles vinden, openingstijden En we gaan curlen.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 Heb je voldoende vrijwilligers? Absoluut. Ja? Ja, je mogen bogen mooi. op ik denk een kleine vaste 60 tot 70 vrijwilligers. Mooi. Waar we een beroep op kunnen doen. We hoeven niet te leuren. We hebben nog steeds heel veel vanaf het begin. Die het nog steeds heel erg leuk vinden om dat ja, te, te, te doen. Ja, maar je, als je erbij hoort, dan, dan hoor je er wel bij. Ja. Ja. Bij, de, bij de, ja. de vrijwilligers. Dat hoor ik inderdaad. Ja, Dat is absoluut zo. Ja, Dat was het eerste jaar anders. Het vijfde jaar is dat ja, ja. al. Ja. heel Nu moet behoor. je erbij zijn als je erbij hoor. top, hoor. Ja. ja. Iedereen doet een rondje dorp en ook even kijken met de ijsbaan. Dus het is ja. wat dat betreft het is wel helemaal onderdeel geworden van Zandvoort. Ja, daar heb je helemaal gelijk. gaan ja, er drie maanden ja. moeten liggen? Maar... Nou ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, en ja, ja. Ik wat, wat keer... doet dat uh, nu, zeg maar, die prijs gewonnen hebt? Wat, wat, wat geeft dat extra? Een, en, nou, het extraatje is dat je... Uh, toen wij genomineerd werden... Toen heb ik het bestuur uh, gemaild zelf... Het lijkt wel of we de televisie ring gaan krijgen. Zo'n gevoel. Dan zit je dan als buitenstaander na te kijken naar zo'n uitzending... je, waar gaat het over? Maar als je eenmaal genomineerd bent... Dan wil je ook winnen. Dat is heel raar. Terwijl ik van mening ben dat deze prijs eigenlijk voor alle vrijwilligers is. Want een prijs winnen als vrijwilliger is heel erg leuk. Ja. Maar ik ben altijd trots op alle vrijwilligers. Wat ze ook doen. Ook van onze concurrenten. Eh, de Timmerdorp had ik het ook gegund. Eh, iedereen had ik het gegund. Maar het geeft natuurlijk wel enorm leuk. Ja, en, het is een enorme en stimulans. Fantastisch ja. gevoel. ja, ja. Zeker. Het ja. ja. ging echt uit ons dak gisteren. Ja, dat Mag dat je best weten. Ja. Ja. Ja. Mooi, We gaan verder op de graven. even naar de aanmoedigingsprijs van de vrijwilligers.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 Okay. En proberen zoveel Welke printen. leeftijdscategorie even, voor alle duidelijkheid? Van 12 tot 18. 12 tot 18, ja. En waar zit het jeugdhoek? In even de, voor Kosterstraat. de die het Niet weten. Kostenstraat, 1a naast het Circus. Uh... Wat was daar eerst? Voordat dat, uh... Club Soho, dat is het nog steeds. Het is nu Club Stel dan en daar zitten wij binnen. Oké. Okay. En in de tijden dat jullie er zitten, is het zeg maar. Uh, hè, want Van hoe laat tot hoe laat is dat dan open? Nou, we zijn alleen malige Moestropen. Van ja. half zeven tot tien.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 dat het is een onmogelijke ja. zaken om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ja, het moet heel ja. erg diep uh, uitgezocht worden. Hè. De, de, je hebt de, hoe uh, Oh, het is, uh, het is een rampje. Uh, je je wil geen ondernemer meer zijn tegenwoordig, hoor, wat dat betreft. Ja, We zitten nu tijdelijk in uh, pluspunt aan de achterkant bij AMI, thuiszorg. Oh, daar. Die ruimte mogen we nu gebruiken. Dat is ook mooi. Ja, het is kleiner, maar het geeft meer een huiskamer uh, ja. effect. Ja, want overdag wordt daar uh, zeg maar met de oudere mensen yep. gekookt en gegeten. Hè, ja, ja, ja nou, we beginnen nu ook in plaats van 7 tot 10. Zijn we blijven daar maar van 7 tot 9. Vanwege de sluiting daar is ja, natuurlijk netjes ja, afgesloten worden. Het is ook veel rustiger daar omdat we. Uh, maar heel veel kinderen komen niet naar Noord toe, vanuit het dorp. Dat vinden ze dan weer net te ver en Het dorp is centraal gelegen. Oh ja? Ja, dat ja, valt dorp, echt dorp. op. Dat het trekt natuurlijk toch meer, ja. Toch, ja. en het is zo goed even een stukje fietsen. Oh nee, ze gaan op de Brommen natuurlijk. Ja, maar daar zijn ze ja. te lui voor. Ja, nou. Maar wel mooi voor jullie aanmoedigingsprijs, hè? Dat ja. betekent toch in ieder geval dat jullie werk heel erg gewaardeerd wordt. En, en gezien wordt ook, gezien want, ook. Gezien want dat is natuurlijk ja. ook heel belangrijk. Ja, ja we zijn er bij, maar. Ja. En da daar kun je altijd uh, weer nieuwe energie uit krijgen, ja. ja. Nou, we zoeken nog vrijwilligers, dus, uh... En hoe kunnen, kunnen ze... ze zich melden uh, op Op VIP Zandvoort. <laughs> www.vipsandvoort.nl. <laughs> www.vipsandvoort.nl. Oké. Oh. Okay. Oh. Nou. Gaan we doen, jongens. Heel veel succes. Ja. En, uh, Bij nou, deze weer de de aanmoediging. Gaan we ook, ja, ja. Ga zo door. Dank je wel. Vandaar uh, dat we nu naar de tweede plaats gaan in uh, de vrijwilligersprijs. Uh, Irene. Ja, ja, ja. tweede plaats. Ach, ze zijn allemaal winnaars natuurlijk. Dat is eigenlijk wel, ja. Dimitri. Hallo. Gisteravond. Zaten we volgens mij nog uh, gezellig uh, bij... Uh... Bij pluspunt. Zat jij bij het pluspunt? Oh, en nee, bij natuurlijk. Koper ook. Ik wou net zeggen, je, <laughs> was, je zat ook bij <laughs> we Koper we eten. Ja, ja. eten. Wat was het weer fantastisch. We moesten er even tussen Super. Maar, uh... ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb jou nog geen hand gegeven. Jij bent? Mick Bluis.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 je kan je jasje aan als bij ijsmeester. Dus zo, ja. uh... Ja, nee, maar Zo moet het ook zijn. Het is wel de een, een behoorlijke harmonie wat dat betreft in het ja. dorp. He. Iedereen... Kunnen ze wat van leren op het raad? Nou, we hebben het de vorige ja. keer ook over gehad... dat er zo ontzettend veel vrijwilligers in, in Zandvoort zijn. Ja, en dat er zijn hier top. zoveel mensen die wat doen voor de gemeenschap. Dat, dat is wel, op zich al, is dat al een prijs waard, ja. vind ik. Ja, vind ik, ook. ik vind het ook mooi hoor. Dat, dat op deze manier... vrijwilligersenergie wordt gewaardeerd in een prijs. Uh... Eigenlijk zijn wij, horen we dat ook bij. Want wij zijn ja, wij, natuurlijk ook ja, allemaal vrijwilligers ook bij vrijwilliger, de radio... Ja.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 We hebben, we hebben niet echt voor klaar klagen, hoor, toch? We? Ja, ik... <laughs> okay. Er komt maar, gewoon getimmerd worden. Er ja. komt wel getimmerd, maar Volop. dat is, betekent dus volgend jaar weer op dezelfde locatie? Ja. Ja. Op dezelfde locatie. In de, in, op dezelfde tijd ook, de ene laatste week van, uh, van augustus, gaan we weer uh, vier dagen timmeren. Uh, hoe de hoe de komen jullie aan de materialen? De materialen worden uh, in een muide opgehaald door, uh, door de firma van de Veld. Oké. Okay. Dus, uh, en, uh, ja, en ook door andere lokale uh, bedrijven die, uh, die sponsoren. Dus, Hamers uh... en Spijkers. Hamers en Spijkers, en Amers, ja, Spijkers, <laughs> ja, met de IJzerhandel, ja zeker. En, uh, ja, de timmerzetjes moeten ze zelf dan voor, voor een klein prijsje aanschaffen. Eerste jaar was het gesponsord. Maar nu, uh, dat, de... dat blijft zeg maar daar bij, de, bij Timmerdorp? Of neem je je eigen uh, nee, setje nee, mee en, en kom je, je volgend jaar weer met je setje onder je arm kom je <laughs> ja, weer terug? Of ze moeten weer uh, een nieuwe kopen. <laughs>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 om 150 uh, vrijwilligers als kinderen erbij te hebben. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Ja. Bedoel. <laughs> ja, maar het leeft wel heel erg. En het is ook wel een beetje onze opzet om, uh, om zo kinderen ook te stimuleren. Met, uh, met alles wat, er, uh, wat erbij komt. Dus, uh, ja. Ja, prachtig. We twee plaats, maar prachtig. Ja, Actief. Ik zei het al eerder. Alleen maar winnaars eigenlijk. Daarom. Hartstikke goed. Lijkt me ook heel lastig trouwens om dan een eerste... eerste te kiezen. Om ja, dit, om het... ja. Gisteren hadden we het er al over om het voor te stellen om uh, zeg maar de vrijwilligers, alle vrijwilligers in het, sorry te zetten. Maar net wat u zei in het begin. Er zijn zoveel vrijwilligers. Dus uh, dan moet je wel een sporthalf uur om. Uh... Ja, maar, echt, maar. Maar. want eigenlijk is dat heel mooi. Volgens mij zijn zijn het de dorp, waren het er 200, 200 of zo. Of of waar, ja, wij hadden geloof ik uh, iets van. Uh,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 En dat is puur omdat je als je met kinderen gaat samenwerken... dan uh, ja, willen, ze, ja, ja. willen ze dat je gescreend wordt. Dus. Ja, de, de wetgeving die hangt als een zwaard van les boven ons hoofd. Het is niet alleen maar voor kinderen uit Zandvoort, hè? De, de, ja, wel, ja, wel, Of is het wel alleen? Voor kinderen Precies. uit Zandvoort. Er glipt wel eens een de tussendoor. <laughs> <laughs> zo leuk is het ja. dus, blijkbaar. Ja, dat, ja, dat, dat is toch prima. Zelfs dat de is Haarlemers ook, willen is, komen. Oh, ja, er is een vrouw naar me toe gekomen die heeft gezegd... van een kind, zo leuk dat ze... Ze is zo enthousiasme geworden dat ze ook Timmerdorp in Haarlem gaat organiseren. Kijk, ons. kijk. Nou, kunnen jullie ervaring ook meebrengen. Ja. ja, super. Echt, daar doe je het ook voor. Helemaal ja. ja. goed. gefeliciteerd met uh, ja, jullie uh, prijs. Ja, hartstikke gefeliciteerd. En, en veel, heel veel succes volgend ja. jaar met uh, het Timmerdorp. En als het weer uh, Timmerdorp is, dan komen jullie voor die tijd nog even hier naartoe... om uh, dat weer te vertellen oh, en we aan te kondigen. Precies. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Hartstikke bedankt. We gaan naar Steen en Sesh. Oh, we, we zijn, zijn er weer terug. terug. We Goedemorgen, we zitten hier. vanuit Hotel Hoogland. Ja. Tegenover ons Linda Kleewitz. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Uh, eigenlijk uitgenodigd vanwege twee verschillende issues. Je bent de nieuwe eigenaar van het hotelgedeelte van wat wij in de Moddenvolksmond noemen het Meijershof. Maar zo heet het niet meer? Nee, zo heet het niet meer. Hoe heet het nu? Het heet nu uh, De Sens Hotel. Ja.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 Ja. En dat maakt het denk ik ook voor de gasten wat, uh, wat duidelijker. Dus dat is de reden dat we een andere naam hebben. Is, is er dan wel zeg maar een, een link om vanuit het hotel... Nee, die was er vroeger dus wel. Moet nu buiten om. Moet nu echt buiten om. Nee, ja, want jullie ingang zitten zitten zit dan op de, op de Engelbedstraat. Ja. ja. ja. En, maar waarom, als ik vragen mag, hebben jullie het, het restaurantgedeelte niet wel mee opgenomen? Nou, A hadden we de keus niet eens, want het restaurantgedeelte was al verhuurd. De ja. eigenaar had al besloten om het te splitsen. Om denk ik ook een beetje risico te splitsen. Als het een niet gaat, loopt het misschien nog het ander door. En no. anders is hij meteen weer met de, dat hij met een heel leeg pand zit. Dus we hadden die keuze ook niet. Um...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 Bij ons krijgt hij, heeft die kamer ook een aparte opgang. Dus ze hebben ook echt het idee dat ze een eigen verdieping hebben. Ja, en, dat is wel En ja, daar komt een mooi bubbelbad in en dat wordt gewoon een hele luxe kamer. Leuk. Ja, dat, is nou, dat leuk te doen ook. Als je kijkt naar, idee. Naar, de, naar de pension en hotelwereld, uh, het is niet een hele makkelijke tijd. Hè? Er wordt uh, nee. heel erg veel gedaan met...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 Hotel in Zandvoort van van je vaste gasten. Ja. Dus mensen die eenmaal mensen komen, die, die moeten terugkomen. Merken wij nu al die boeken rechtstreeks en uh, ja, daar kan je natuurlijk ook zelf wat aan doen om mensen terug te halen. Ja. En, uh, dus ja. Maar dan ben je dus ook nog. Uh...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 Hotels wat beter op de kaart krijgen. Ik hoor toch te vaak geluiden van. Ja, maar heeft Zandvoort dan wel mooie hotels? En hè, Kijk, als je Noordwijk noemt, dan noem je meteen Huis ja, de Duin. Dat ja, gaat in één moeite in Huizen van Oranje. Of Hotels van Oranje. Uh, ja, dat, dat zullen we in Zandvoort nooit meer terugkrijgen. In de geschiedenis is dat wel zo geweest. Maar ik denk door wat meer te bieden.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 dat je die club wel op gang krijgt. Ik denk dat dat alleen maar een positief effect kan ja. hebben voor iedereen. Dat denk ik ja, ook. Om je je hebt te natuurlijk, uh, ja, in feite wel een dubbel belang. Want je, bent, heb je, je hebt natuurlijk je eigen bedrijf. En ja. uh, dat wil je graag meenemen. Ik, ik ik, ja. bedoel, ik heb het niet over een belangenverstrengeling. Nee, nee, nee, nee. Helemaal niet. Maar uiteraard is het vanuit ja. die visie natuurlijk. Uh, nee, beter nee. om door te gaan. Absoluut. En ik denk wat belangrijk is. Is dat we elkaar minder als concurrenten gaan zien. Ja, als en dat je gewoon zegt. Luister we hebben zoveel gasten. Die moeten allemaal een plek ja. krijgen. Ja. Wat jij niet en, hebt kan ik misschien bieden. Je oh. krijgt de gasten die bij je horen. Ja. Het mooiste en moment dat is, is dat als niemand ja. meer kamers heeft. Dat is eigenlijk het beste moment. Het beste moment. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Vol, vol, vol. Dat moet er staan. <laughs> ja. Ja. Wij wensen je heel veel succes. Dankjewel. En uh, in, in die dubbele functie dan. Maak ja. er iets moois van. En als je wat moois te melden hebt. De, precies. Dan mag je zeker ze komen. Oké. Okay, bedankt, bedankt voor de uitnodiging. Ja, bedankt voor ja, het komen. Dan gaan wij zo langzamerhand naar de, nog wat muziek en het nieuws. Ja. Sluit af met uh, Magna Carta. Two Old Friends. En dan krijgen we nog een pittig uur daarna. Dan krijgen we nog een aardig uurtje daarna. Gezellig. Ja.